De Dakar-relling in Holland-Doc Radio. To be Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 9 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Uit Cairo komen berichten over grootscheepse plunderingen...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 Het weer vanavond en vannacht grotendeels bewolkt. Minima tussen min 4 in het noorden en min 8 in Limburg. Morgen eerst alleen in het zuiden zon, later ook in de rest van het land. Het wordt 0 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Nogmaals, goedenavond. We beginnen bij PSV, Willem 2 en de kamp 0-0. 16 minuten gespeeld. Uh, Willem II houdt het goed vol. Zelfs zo goed dat er nu een corner komt. De eerste corner van de wedstrijd voor de Tilburgers. Janga ging uh, goed door. Rangelo Janga. Het is geen, uh, laat ik zeggen, slangenmens. Maar hij kan wel aardig uh, de bal bij zich houden als hij hem krijgt. Laten we even die corner meenemen. Uh, die corner gaat genomen worden door Andreas Lasnik. Linkerbeen, linkerkant. Dus van het doel af. Van Isaacson. Daar komt die hoekschop. Uh, laag genomen, te laag. Wordt weggewerkt door Hutchinson. Inworp nog wel voor Willem II. Stand 0-0 na 16,5 minuten spelen bij PSV. Willem II. AZVV Ronald van der Geer. 5-1 na precies een uur spelen. Vier keer Siktorsson, één keer Gutmansson. Nog altijd veel balbezit voor AZ. Toot is inmiddels vervangen bij VVV door kruisen. Maar Toot had een rode kaart moeten hebben. Ik kreeg al Geel in de eerste helft. trok nu Martens omver. De scheidsrechter spaarde hem. Maar toen heeft Willy Boesen gedacht. Dan haal ik hem zelf maar van het veld. En een nieuwe man dus. kruisen bij VVV. Maar veel effect sorteert het niet. AZ domineert en staat met 5-1 voor. En die houdt kamp. Ho, ho, ho, ho, ho. Doelpunt Willem 2 En een hele beste. Ik kan in de, mijn leven spelers niet uh, meteen zien wie het is. Ik denk Biemans uh, persoonlijk. Maar dat zullen we zo dadelijk gaan zien. Want iedereen dook op hem. Uh, een uh, vrije trap vanaf de linkerkant van Lasnik kwam op het hoofd. Ik denk van Biemans. En die scoort zeer uh, verrassend. Toch wel de 1-0 voor Willem 2. Tegen de koploper PSV. Het zou uh, wel heel leuk zijn als ze dat kunnen volhouden. Uh, in ieder geval 1-0 na 18 minuten spelen bij PSV Willem II in het voordeel van Willem II.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 met Back on the Chain Gang. Was het inderdaad Biemans, uh, Andy? Het was inderdaad Biemans. Ronald, die bril van mij, jongen, die doet zulke goede zaken altijd. <laughs> het is, maar goed ook, 0-1 dus de stand. 1-0 voorsprong voor, voor Willem II. Het is even stil geweest hier in het stadion. Want ja, dat is toch niet wat je verwacht als er de nummer 18 op bezoek komt. Maar ik moet zeggen, Willem II speelt toch een heel aardig partijtje voetbal. Zit er bovenop nu ook weer. Engelaar heeft de bal, maar moet noodgedwongen terug naar Bauma. Wordt uh, gevocht in ieder geval voor de bal door Willem II. En uh, PSV heeft er een uh, forse kluif aan tegen de ploeg die al 21 uitwedstrijden op rij niet heeft gewonnen. Uh, dat is uh, veel. Maar ja, één uh, moet de eerste zijn. De eerste uh, volgende thuis- of uitoverwinning komt dan steeds dichterbij. En zal dat dan uitgerekend uh, na een kwart wedstrijd tegen PSV zijn? Het zou zomaar kunnen. Want Willem II leidt met 1-0 na 22 minuten spelen. De bezit uh, voor wie is die? Voor Toyvon uiteindelijk. De bal bleef een tijdje in de lucht. En Toyvon krijgt een uh, forse duw. Maar het het spel gaat verder omdat de bal bezit is voor Rodriguez. Rodriguez in de middencirkel naar Bauma. Bauma, ja, het is zo druk. Alles staat echt rond het strafschopgebied van uh, Willem II. En dat is uh, moeilijk om doorheen te komen, merkt nu ook Berg. Maar Toivonen kan de bal verplaatsen naar de rechterkant. Slechte bal van uh, Engelaar, heeft Mazzel dat hij hem. Uh terugkrijgt omdat Hakola een slechte bal geeft en dan gaat de bal naar het strafschopgebied. Hakje Engelaar naast. Dit was een uitgelezen mogelijkheid hoor voor PSV. Voor Engelaar die toch al niet echt hier lekker in zijn vel zit. De afgelopen weken wedstrijd een beetje uitgevloten werd, met name zo aan het eind van het afgelopen jaar in 2010 toen hij een paar mindere wedstrijden speelde en het publiek houdt daar niet zo van. Hij miste ook al die penalty in de beker van de week en nu een echt een opgelegde kans hoor met links en die had er best in gemogen. ...voor Orlando Engelaar, maar hij gaat er niet in. En dus staat het nog altijd 1-0 voor Willem II. Dat na 23 minuten spelen. Ja, en de graafschap tegen Utrecht zal niet morgenmiddag, maar pas dinsdag worden gespeeld. Want de burgemeester van Doetinchem kon niet voldoende politie op de been brengen om het duel al morgen te laten doorgaan. Vervolgens heeft de KNVB gekozen voor dinsdagavond om 8 uur. Dan dus de graafschap tegen Utrecht als alle uh, veldverwarming en alle verlichting het weer doet daar in Doetinchem. AZVVV 5-1, blijft het erbij, Ronald? Nee, dat denk ik niet. 68 minuten gespeeld op het moment dat Benschop diep gestuurd wordt. Maar er is nog een duel is ook tussen Siktersson, de man die dus al vier keer scoorde... En uh, Youssef L. Choui is dat, denk ik. Ja, dat heeft uh, Guzabouiuk gezien. En dus een vrije trap voor uh, VVV. 68 minuten had ik dat al gezegd. Ja, gespeeld op dit moment. Eigenlijk geen momenten voor beide doelen meer geweest. Het is wel opvallend dat Romero in de tweede helft een ander shirt heeft aangetrokken. Want uh, van het zweet zal dat niet zijn in uh, de eerste helft. Man is uh, echt nauwelijks in het uh, spel geweest. Een keer een terugspeelballetje en een keer een doeltrap genomen. En dat is het dan. En ook in de tweede helft is die, uh, komt hij in het stuk niet voor. Wel een nieuwe man gezien bij uh, AZ. Daar is uh, Ortiz in het veld gekomen voor... Martens weggestuurd in het schafschroepgebied van VVV. Aan de rechterkant, maar nu een sliding van Ken Leemans. Die na het vertrek van Toot de aanvoerdersband om de schouders of om de arm heeft. wel naar Youssef el Achoui zijn diepe bal. Natuurlijk weer een prooi voor AZ. Want eigenlijk is alles inleveren geblazen wat VVV heeft. Gaat AZ weer bouwen met Moreno Leemans. Die staat in de weg. Ortiz speelt de bal terug naar Moreno. Rand schafschroepgebied. voor de vijfde. Ja, daar is hij. Nummer vijf voor Sigtunson. En die kan nu op dak. Naar een heel aardig record toch, dacht ik in de eredivisie. Hij heeft zijn vijf te pakken. Het is 6-1 voor AZ na 69 minuten. En weer die Sigtursson. En nu is de aangever Moreno, in eerste instantie leek hij er door te zijn. Zat Leemans er nog tussen, maar Ortiz pakte die bal op. Speelde Moreno alsnog aan, rand strafschopgebied, rand buitenspel. Maar hij is allemaal voor de rand en dus geen buitenspel. Youssef El-Akjoui heft het buitenspel op voor uh, in eerste instantie Siklusop. Uh, nou en dan kan hij makkelijk binnenpikken. Goede aanval van AZ. Even gas geven en hij zit daar weer in. Dus 6-1, de vijfde voor Sikthorson. En de encyclopedie die Ronald Boot heet weet dan waarschijnlijk wel wat het Henk Schouten was geloof ik. Die het meeste aantal doelpunten in één wedstrijd heeft gemaakt ooit in de eredivisie. Maar daar gaan we naar op zoek. Want uh, Sikthorson zou hier wel eens vanavond geschiedenis kunnen ik schrijven. was het niet Alves. Was het niet Alves bij Heerenveen tegen... je hebt gelijk. Je hebt, ja? Je hebt gelijk. Ja, ik geloof het wel. Maar even afwachten. Want daar is AZ weer. Nee, Siegdorson nu niet gevonden. Ben, Schop. Benschop, nee, geen met een redding van uh, dichtbij. De inzet van Benschop. En dan het, uh, ja, krijgt AZ nog wel een corner natuurlijk. Nee, we gaan, het, we gaan het even opzoeken, maar je hebt gelijk. Alves uh, uh, staat ook hoog op dat lijstje. Dus uh, Siktersson zou geschiedenis kunnen schrijven, maar moet dus nog even wachten. Maar er is ook nog wel even te spelen. Nog een uh, minuutje of 20-6, Eén voorsprong dus voor AZ als die corner door Elm wordt genomen. Vanaf de linkerkant komt bij de eerste paal, wordt doorgekopt. Bal blijft hangen, Siktersson? Nee, kan er niet bij. Omdat Leemans uiteindelijk kan uitverdedigen. Dat doet hij via Moussa aan uh, de linkerkant van het veld. Maar ja, uh, die loopt zich dan weer vast op Marcelles en maakt vervolgens een overtreding. Het is wel heel armoedig hoor en heel om te zien dat de ploeg in het zwart hier zo vreselijk over de knie gaat bij de Alkmaarse ploeg. 6-1 na 70 minuten. Ja, zeven goals in Alkmaar, zeven goals in Arnhem en eentje in Eindhoven en die houdt en dan nog een onverwachte ook van Willem II tegen PSV. PSV achter met 1-0. PSV probeert, het is één richting verkeer. Deze wedstrijd gaat echt niet de boeken in als de meest flitsende en mooie wedstrijd. Omdat Willem II aan het verdedigen is en PSV aan het aanvallen. Maar als je drie keer een voorzet mag geven vanaf de rechterkant. En drie keer vind je of het been of het hoofd van Swinkels. Dan uh, doe je het niet goed als PSV zijnde. En dat lukt ook niet goed. Nu is Willem II weer weg. De counter natuurlijk alleen maar. Nu is er balbezit voor Janga, wilde ik zeggen. Maar die laten de aan zich voorbij gaan. En nu kan PSV in de ruimte die er wat ontstaan is na die counter. Wat gaan doen met Lens aan de rechterkant. Lens gaat over de knie lijkt mij. Nee, zegt Wiedemeijer. Geen knie, het is gewoon een inworp. Voor uh, PSV. Ja, die, ze zitten er bovenop hoor. Die jongens uit Tilburg. De, de mannen van Willem II. En daar heeft PSV moeite mee. Want we zitten toch al in de 28e minuut van de wedstrijd. Natuurlijk zal Heerkes na afloop zeggen. Ik had liever gehad dat dat uh, doelpunt in de laatste seconde viel. En niet zo snel in de wedstrijd. De hoekschop van Zoetzak. Komt uh, Davino Verhulst met twee vuisten. Boksie de bal even weg. Wordt opgevangen door Mazaro Rodriguez. En uh, die gaat hem naar Manolev geven. Manolev met de voorzet. Richting tweede paal. Bouw maar kopt, maar niet naar een medespeler. En dan kan de bal weer weggeramd worden uit het strafschopgebied, Want dat is grotendeels het werk van Willem II. Weghouden van het doel, de bal. En nu vanuit, vanaf eigen helft probeert Lasnik ook nog aan de zijlijn... een bal richting het doel te schieten van Isaacson. Uh, haalt het net niet, maar wat scheelt het? Ik denk een meter of twintig. Uh, Balbezit nu weer voor PSV met Engelaar die de kans van de eerste helft kreeg. Een nu of vier geleden en hem uh, liet liggen. Het uh, legioen van PSV gaat erachter staan, want wil graag dat PSV wint. Uh, moet uh, PSV eerst die gelijkmaker gaan scoren. Is er nog lang niet. de Rodriguez naar Bauma in de middencirkel. Alles niet iedereen weer zo'n beetje op de helft van Willem II. Als de bal bij Hutchinson is. Laat hem even van de voet af springen. Maar kan hem toch naar buiten geven, naar Manolev. Niet de man van uh, de sprankelende voorzet. Nu uh, heeft hij de bal voor de rechter. En brengt hem richting tweede paal. Daar wordt de bal dan uh, verder gekopt door Pereira, maar uh, opgevangen door het met de voorzet. Wordt weer weggekopt. Uh, is het uh, Manolev, die hem bij de tweede paal legt. Maar daar wordt de bal dan weer weggekopt. Dit is het spelletje van uh, de eerste helft voor PSV. Sinds ze achter staan wordt de bal het strafschopgebied ingepompt. En uh, lukt het niet. Weer Engelaar, Engelaar. Over en naast. Jammer joh. Het is uh, weer een aardige poging, maar niet goed genoeg. Orlando Engelaar zit niet lekker in zijn vel. Krijgt kans op kans, maar verprutsen allemaal en dus is dat ene doelpunt dat tot nu toe gescoord is van Biemans nog altijd het belangrijkste. 1-0. Willem II leidt in Eindhoven tegen Psv. Well, I had to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 We gaan naar Lars Geerts. Er wordt gevolleybald bij Liekeurgis tegen Lang Henkel. We vertelden dat die wedstrijd in de uitzending zou zitten, maar we hadden wat technische problemen. Maar Lars, hoe is die wedstrijd afgelopen? Nou, Die wedstrijd is inmiddels afgelopen en die is niet afgelopen omdat een van beide teams heeft gewonnen. Die is afgelopen omdat Robert Andringa, een zeer belovend, veelbelovend international, zijn been gebroken heeft in de derde set... De eerste set, de stand was 1-1 in set en bij 6-7 schoot hij door zijn been heen. Het was duidelijk hoorbaar in de hal dat hij iets brak, ging naar de grond, schreeuwde het uit. De reactie van de mensen die er dichtbij stonden was duidelijk en veelzeggend. Hij kon absoluut niet verder, heeft een tijd lang op het veld gelegen. Inmiddels is de ambulance erbij gehaald. Hij, uh, hij ligt op de brancard, wordt nu de ambulance ingebracht. Dat heeft een, uh, een, een hele vervelende breuk in zijn rechter scheenbeen. En omdat de impact daarvan zo groot was, hebben beide coaches besloten... dat er vandaag niet verder gespeeld wordt hier in Groningen. En dat deze wedstrijd dus wordt gestaakt bij een 1-1 stand... en een 7-6 stand in de derde set. Triesbericht bericht dus uit Groningen. We gaan naar PSV Willem II en die Houtkamp. Ja, ik moet meteen denken aan Brecht Rodenburg, ja, jaren ja. geleden. Oh, verschrikkelijk. De, heel goed dat die wedstrijd uh, gestaakt is. Want je kunt natuurlijk niet spelen. Hier wordt er wel gespeeld. 1-0 nog altijd voor Willem II. PSV uiteraard in de aanval. Maar het vindt die gaatjes maar niet in de verdediging. Veel ballen die vanaf de zijkant uh, naar voren worden gegooid. Eén keer kwam hij wel op het hoofd van een PSV'er bij Bouma. Maar nu is het uh, Engelaar die de bal voor het doel geeft. En daar is Davino Verhulst, de Belgische keeper van Willem II. Die niet echt in de problemen komt. Alleen bij die kopbal van uh, Bouma moest hij handelend optreden. En dat deed hij goed. En zo zitten we alweer 34 minuten in de eerste helft. En staat het nog altijd 1-0 voor Willem 2. En wordt het toch wel wat stiller in het stadion. Af en toe wat fluitconcertjes als er een paas niet aankomt. Maar het is ook zo verschrikkelijk druk rond het strafschopgebied van Willem 2. Dat het heel moeilijk is om in het lage tempo waarin PSV speelt. Maar ja, hoe kun je dat tempo opschroeven. Uh, gaten te vinden. Nu is Berg uit de spits teruggekomen om de bal maar eens een keer op te halen. Speelt hem naar Pieters, Pieters naar Zuzak. Zuzak terug naar Pieters. En zo. Is het wel rondspelen van de bal door PSV. Maar worden, wordt die muur die Willem II heet vanavond eh, nog niet geslecht. Als de bal de diepte in wordt gespeeld. Richting Hutchinson, maar niet aankomt. De paas van uh, Rodriguez. en de bal helemaal terug is gekomen bij Andreas Isaacson, de keeper van uh, PSV. Die één keer een uh, Willem Tweer in zijn buurt voor zich heeft gezien bij een vrije trap van Lasnik. En die bal uh, ging er door Biemans met het hoofd uh, zomaar in. En uh, daar, vandaar ook de 1-0 achterstand voor PSV. 35 minuten gespeeld. Bouma in de diepte sprint Hutchinson weg, maar Bouma houdt de bal bij zich en speelt hem dan naar Engelaar aan de rechterkant van het veld. Engelaar naar Manolev, een meter of 10 over de middellijn. Speelt hem tegen de rug van uh, Engelaar. Dat is natuurlijk ook niet slim. Uh, en dus is er balverlies en kan er overgenomen worden door Lasnik. Lasnik bal de diepte in. Janga die is sneller dan uh, uh, verdediger Rodriguez En heeft de bal ook te pakken aan de linkerkant van het strafschopgebied. Met uh, Rodriguez tegenover zich. Janga probeert een aardige beweging. Maar struikelt ze wat over zijn benen. Brengt hem dat terug naar Lasnik. Uh, wat die in gedachten heeft, dat zal niemand meer weten. Want die schiet de bal heel hard aan de andere kant van het veld over de zijlijn. En dus mag PSV gooien. Maar PSV staat nog... Wat het met 1-0 achter tegen Willem II. We gaan naar uh, Ronald van de Geer. En die ga ik eerst antwoord geven op een heleboel vragen die hij gesteld heeft. Uh, uh, <laughs> ik heb geen belletje gehoord, Ronald. Nee, Marco van Barsten, uh, Johan Cruijff, Pierre Kerkhoffs en Dirk Lammers hebben er uh, allemaal zes gescoord in één wedstrijd. Uh, dus, dus daar is uh, Sikterson nog net niet naartoe. Want die heeft er pas vijf. Er is één AZ-speler die er vijf gemaakt heeft in één wedstrijd. Dat was Kees Kist. En uh, ja, zeven waren er inderdaad van Alves destijds. Heerveen, de Herakles in twee. 2007. Ja dan, nog, uh, ja, dan hebben we <laughs> ook nog in het betaalde voetbal in zijn algemeenheid geldt dat Henk Schouten er 9 heeft gemaakt. In, uh, in één wedstrijd. En dat Voskamp dit jaar namens Sparta er 8 heeft gemaakt. Dat is dan betaalde voetbal. En je had het over de, over de eredivisie. Dan ja. zijn we even compleet. Dan kunnen we naar uh, deze wedstrijd. Ik kan dit allemaal makkelijk vertellen hoor. 80 minuten uh, gespeeld. 6-1. Nog altijd die voorsprong. Vijf keer Sietersson. 1 keer Gutmansson dus. En eigenlijk zijn er nou ja, nauwelijks kansen meer geweest. De laatste minuten. Een wel aardige uh, combinatie tussen Martens en Schaar. Die in schoonheid stranden. En het balbezit is er voor AZ dat duidelijk een, een tandje lager is gaan spelen. Viergever nog heeft gebracht voor Mooi Zander. Nou, er mag straks bij VVV ook nog een jongen invallen. Rick Verbeek. Ach, daar zou je toch ook geen zin meer in hebben in een duel als dit. Maar goed, hij mag straks wel van Wil Boezen uh, het veld in. Ja, en die Wil Boeze, die zal toch ook denken: waar moeten we naartoe met dit VVV in de wetenschap ook? en Dat werd uh, ook wel hier met een gejuich begroet. Dat wil hem twee natuurlijk met 1-0 voorstraat tegen PSV. AZ dan nu met Martens. Martens schaars. In de middencirkel is daar Leemans. Nou, zorgt slechts voor oponthoud, want AZ houdt gewoon het balbezit. Bij nu Palsen aan de linkerkant. Er is beweging, onder meer bij Ortiz. Maar nee hoor, even terug naar viergever. Dan weer breed naar Moreno. En Zo speelt AZ eigenlijk deze wedstrijd uit, hoewel Verbeek... De coach van AZ nog wel staat te wijzen hoe het allemaal moet. En die wil natuurlijk gewoon meer doelpunten zien in dit duel. En wil zien dat het dominante dat zijn ploeg heeft, dat dat nog meer goals oplevert. Nou, zegt Martens, dan schiet ik maar van een meter of twintig. Maar wel in de handen van Kevin Bejois. Kunnen we ze nog wel melden? Sikterson staat natuurlijk in de spits bij AZ. In de eerste wedstrijd, die dit seizoen tussen beide ploegen eindigde in 1-0. Dat was een hele krappe overwinning voor AZ. Een doelpunt toen van Pelle. Dat was de wederopstanding van Graziano Pelle. En over deze nu zieke spits is er nieuws. Want er zou een akkoord zijn met de Parma. AZ is rond wat betreft de verkoop van Pelle uh, van, uh, naar Parma. Alleen wel in de zomer pas. En dat betekent dus dat Pelle het seizoen hier zal afmaken. En dat er dan in de zomer eventueel gezocht wordt naar een nieuwe spits voor uh, AZ. Maar dat Pelle hier wel gewoon blijft in uh, Alkmaar tot het einde van uh, dit seizoen. Dat is het uh, laatste nieuws dus rondom Graziano Pelle. Als AZ de bal maar rond speelt schaars naar Moreno en naar Viergever. Nog 8 minuten 6-1 voorsprong voor AZ tegen VVV. Krijgt krijg PSV wel kansen en die houdt ik dacht het wel, Lens kreeg er net eentje, een hele grote en keeper Davino Verhulst koos eigenlijk al een hoek en in de duik hield hij de bal nog tegen het schot van uh, Lens. En daardoor staat het nog altijd 1-0 voor Willem II, 38,5 minuut gespeeld. Balbezit uiteraard voor PSV via Bauma. die zich even boos maakte een paar minuten geleden op Wiedemeijer, omdat hij een uh, correcte sliding van Bauma uh, als overtreding gaf. En nu uh, gaat de bal weer naar voren, wordt uh, even gemist door Swinkels, dat gebeurt niet vaak en dan kan Bergen. De bal oppikken Berg, Berg in het strafschopgebied. Berg met de bal voor en dan is er Swinkels weer wel. In tweede instantie die de bal afpikt en via Berg gaat de bal over de zijlijn. Halverwege de helft van Willem II mag Willem II gaan gooien. En nog altijd die verrassende voorsprong van 1-0 voor Willem II op PSV. En het publiek, misschien hoor je het op de achtergrond, gaat er maar weer eens achter staan. Een beetje met de moed en wanhoop, maar het lijkt mij als PSV zo blijft voetballen en kansen kan creëren. Ze hebben er toch een stuk of 2-3 gehad. Dat er een doelpuntje minimaal moet gaan vallen. Maar vooralsnog is dat niet het geval. Hutchinson paast de bal op Bouma in de middencirkel. Bouma gaat weer op zoek naar een vrije man. Maar vindt het af. Achterhoofd van een Willem Tweer En dus neemt Willem 2 over. Via Pereira. Marlon Pereira die de bal de diepte in speelt. Maar daar staat als een hele eenzame spits Janga. Maar die heeft de bal wel onder controle. Speelt hem naar de rechterkant. Naar Gravenbeek. Gravenbeek met Pieters tegenover zich. Gravenbeek gaat de actie aan. Trekt naar binnen. Dan geeft hem eventjes. ...aan Lasnik. Die legt hem natuurlijk voor zijn linker, want die gaat op zoek naar de tweede paal, naar Hakkola. op de borst en dan is het Manolev die met heel veel moeite uitverdedigt samen met Engelaar. En zo is voor de tweede keer deze wedstrijd Willem II in de buurt van het doel geweest van Isaacson. De eerste keer was het raak, de tweede keer niet en nu is er meteen de uitbraak. Voor Lens van PSV. Lens met Swinkels tegenover zich. Swinkels kijkt goed naar de bal en houdt Lens ver van het doel af. Lens probeert de bal naar het centrum te spelen. Dat lukt niet, want Hutchinson wordt niet bereikt. En zo rommelt PSV verder tegen Willem II. en staat Willem II met 1-0 voor tegen PSV.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 Jewel met standing still. Stil is het in Eindhoven, denk ik in die houtkamp. Ja, dat klopt helemaal, Ronald. Want er staat nog altijd 1-0 voor Willem 2. De lichten op de perstribune zijn aangegaan. Dus zitten we vlak voor rust. Nog een uh, ruime minuut te gaan. Misschien komt er een minuutje bij. Als Janga de lucht in gaat, maar het komt nu wel verliest. Omdat hij eerst een duwtje in zijn rug krijgt van Rodriguez. En er dus een vrije trap komt voor Willem 2. Daar hebben ze geen haast mee. Is het gek 1-0 voor. Uh, al een uh, snel doelpunt van Biemans. Balbezit voor Lasnik. Die vrije trap is genomen. Lasnik in de diepte zoekend naar Hakkola. Die staat buiten spel. Ja, dat ziet de grensrechter ook. En dus wordt uh, Hakkola teruggevloten. ...door de Wiedemeyer die verder geen problemen heeft. De vrije trap is snel genomen in de slotfase van de eerste helft... ...als Engelaar de bal heeft. En uh, durf het haast niet te zeggen, maar in een wedstrijd als dit... ...waarbij je wat uh, ja, fantasie nodig hebt als voetballer... ...mis je toch een, uh, een man als uh, en, uh, ja, Dat mag je misschien niet zeggen, maar het is wel zo. Als uh, Rodrigues de bal heeft met uh, de lange stelte... ...de bal naar een andere lange stelt, naar Manelev speelt... Uh, ...Rodrigues is doorgelopen, krijgt hem van Punt punt op gebied... ...voor het doel. Maar zo zijn er al zeker een stuk of twintig geweest. En die worden steeds weggekoopt uit de doelmond door de verdediging van Willem II. Dan bal weer opgevangen door PSV. Nu is het Pieters. Die speelt de bal naar Dzoetzak. Dzoetzak terug naar Pieters aan de linkerkant van het veld. Pieters met Gravenbeek tegenover zich. Probeert er langs te gaan. Lukt niet. In eerste instantie houdt wel balbezit. Dan komt de bal goed voor het doel, maar wordt weer weggekoopt En door Hakkola doorgekoopt En dan is het Janga die de bal voor de voet heeft. Maar het is niet... Uh, zoals eerder gezegd al uh, een uh, meest vloeiende, uh, soepele spits. Hij uh, loopt een beetje met die lange stelt uh, de bal uh, vast te houden. En krijgt dan een duwtje in de rug. En krijgt een vrije trap. Voelt eens dus even aan de enkel. De matchwinnaar van vorige week tegen Vitesse Janga. En hij gaat zijn plaats in de spits innemen. Omdat uh, er een uh, vrije trap is voor Willem 2 via swinkels. De aanvoerder heeft heel veel weggehaald uit de verdediging bij uh, Willem 2. Brengt de bal richting Janga. Die kan niet koppen. Maar wel in. Is... ...is het weer het velspelende Willem II dat de bal herovert uh, via Ippel. Een uh, Ricardo Ippel, een uh, aardige voetballer die Hutchinson in bedwang houdt. En dan gaat de bal over de zijlijn via diezelfde Ippel... ...omdat Manuel heeft de bal tegen hem aanschieten en mag PSV gooien. Doet dat bij de cornervlag, de eigen cornervlag. En dan zegt Wiedemeijer, het is mooi geweest, fluitconcertje van het publiek. Want PSV staat achter tegen de nummer nummerlaatst van de Eredivisie. 1-0, doelpuntenmaker is Biemans. En we gaan rusten dus met een 1-0 voorsprong voor Willem II tegen PSV. AZ, VVV, hoe lang nog, Ronde van der Gier? 6-1, nog 7 seconden. Ik heb de indruk dat er geen extra tijd bij komt. En we zagen nog even een corner van uh, AZ te nemen, of genomen door Elm. Nou, nee, die corner leverde niets op hoor. Dit is drie keer fluiten. Einde van deze wedstrijd. Nou ja, wedstrijd. Einde van de ontmoeting tussen AZ en VVV. De VVV was kanonnenvoer vanavond. AZ zes doelpunten gemaakt. Vijf, vijf keer Siktorsson. Eén keer Gutmannson. En dat had ook 8-1, 9-1. Misschien wel 10-1 kunnen zijn. Maar AZ op het laatste moment geen enkel... Uh, geen enkele dwang meer om een, om een doelpunt te maken. Geen drang meer naar voren. Ja, en de, toen moest uh, zelfs Romero in de 89e minuut... de eerste redding van de wedstrijd nog verrichten op een schot van Verbeek. Maar goed, het is allemaal leuk voor de statistieken. De wedstrijd uh, is klaar. 6-1. Overwinning van AZ op VVV. En dat was de tweede wedstrijd van de avond die met zeven goals eindigde. Want eerder uh, werd Vitesse tegen Rode JC maar liefst 5-2... Uh, twee van de goals van Vitesse kwamen van Marco van Ginkel. Jeroen Guter praat met hem. Was dit je mooiste avond in het shirt van Vitesse tot nog toe? Ja, de avond denk ik wel, ja. Ja, we winnen hier met uh, 5-2 en uh, ik mag twee keer scoren. Dus uh, ja, dat is wel mijn mooiste avondje. Ja. We waren een beetje verrast dat jij in de spits begon. Jij zelf ook? Ja, vorige week uh, mocht ik ook uh, in de spits invallen. En, uh, op de training heb ik de laatste tijd ook uh, in de spits mogen spelen. En uh, nu kreeg ik het vertrouwen om te starten. En uh, ja, het ging. Uh, ja, wel lekker eigenlijk. En uh, Dat ik dan twee keer scoren is helemaal lekker natuurlijk. Ja, dat waren feestelijke momenten in een wedstrijd die heel moeizaam begon voor jullie. Want binnen de kortste keer sta we met 1-0 achter. Een hele domme fout. En sluipt er dan niet iets van paniek in de ploeg? Ja, natuurlijk. Ja, we hebben de laatste tijd uh, ja, eigenlijk uh, als we achterkwamen, uh, ja, eigenlijk de hele wedstrijd weggegeven. en uh, Nu was het team gewoon geknokt. En uh, ja, zie je dat we gewoon uh, terugkomen in de eerste helft en dat we met 3-1 de rust in gaan. Ja, dat is een uh, goed gevoel. En, uh, na de rust uh, beginnen we gelijk scherp. En, uh, ja, wordt het uiteindelijk 5-1 en dat die 5-2 erin vliegt is natuurlijk jammer. Maar uh, ja, verdiende overwinning denk ik. Waar komt deze teamprestatie opeens vandaan? Want Vitesse leek loszand te zijn. Ja, we hadden het wel in ons. Maar uh, ja, als uh, in één wedstrijd een paar mannetjes uh, ja, misschien het kopje laten hangen. En uh, vandaag deden we dat niet en uh, hebben we gewoon als team goed gepresteerd. Is dit een nieuwe Vitesse? Ja, dit is een nieuwe Vitesse. deal was dat. Bij de mannen hebben we dit jaar niets te zoeken, maar bij de vrouwen tellen we mee. We hebben het over veldrijden. En Marianne Vos is één van de grote favorieten voor de wereldtitel. Morgen wordt in Sankt-Wendel gestreden om het kampioenschap. Gio Lippen sprak met Vos, met haar concurrenten, Hanka Koepvernagel, en met de Nederlandse winnares van de wereldbeker dit jaar, Sanne van Paasen. De quizvraag van vandaag is, wordt het de vijfde van Koepvernagel, wordt het de vierde van Vos of Vos de eerste van Compton? Ja, BFC moet ik zeggen zeker. Nee, ik... Uh... Ik weet het niet. Ik heb geen aandacht. Nee, ik werd, ich werd ich, ich jetzt schon und kommt, <laughs> het Ik ben nu al vijfde meester en alles komt. Wat drauf komt, is zane. Het is lastig. komt en staat er heel goed voor als je naar het hele seizoen kijkt. De van Nagel is altijd goed op een WK. Hij heeft pas één keer het WK-podium gemist. Dus die zal er ongetwijfeld weer staan, Zeker nu in St. Wendel. Nou, en ik voel me ook goed. En, nou, ik heb het parcours uh, een paar keer verkend. En ik... Uh, ja, dat maakt me wel uh, blij, dus uh, voor mij mag het beginnen. Ja, waarom maakt het jou blij? Het is een snel parcours lijkt me, uh, bevroren. Ja, nou het, het is wel redelijk snel, maar vooral ook gewoon wel veel eisend uh, op de inhoud en, uh, en zwaar. Omdat het veel hoogteverschil heeft, een paar stukken vals plat wat echt wel uh, door gaat wegen. Dus het is wel snel, maar ook wel, uh, nou ja, het gaat echt wel in de finale doorwegen en, Daarbij is het ook nog wel technisch. Doordat het opgevroren is, zitten er wat, uh, wat randen en wat uh, lastige bochten in. En dat maakt het wel heel leuk. Hebben de Duitsers nou een beetje rekening gehouden met Koep van Nagel, wat het parcours betreft? Nou, dat weet ik niet. Zes jaar geleden werd ze hier ook precies hetzelfde parcours wereldkampioen. Dus uh, ze weten hoe het erbij ligt en ze kan het goed aan. Ja, is zij trouwens de grote favoriet hier? Of, of heb jij toch ook veel meer iets van, nou die komt hem. de manier waarop die de laatste tijd heeft gereden weet je maar nooit. Nou, ik denk dat Komt een Toro favoriet is. Maar ja, Koek van Aagel, zeg ik, is gewoon... weet je van dat hij op een WK altijd goed is en altijd uh, meedoet voor de titel. En rijden voor eigen volk, dat doet er ook wel wat, denk ik, hè? Ja, nou, toen, uh, een paar jaar geleden, toen hier het WK werd uh, gelanceerd, toen... Uh, ja, toen zei ze al, dat wil ik zeker nog meemaken en daar werk ik naartoe. Dus ze is op het top gemotiveerd. Is immer was mm. to is maar wat bijzonders. bijzonder. te wereldmeestadschaft is er... Sehr was besonderes. ja wie is de belangrijkste is dat Marianne Voss of is dat ja, Katie Compton weil die is so sterk ja Katie heeft alles gewonnen ja dat is haar eerste race die ze verliest ik denk dat ze veel druk ja, Marianne möchte haar Trikot verdedigen ik denk beiden zijn al druk en ik zal het zien ik neem dat met en kijk wat wat zou de valkuil kunnen zijn hier te enthousiast zijn nou, ze heeft wel de ervaring om, uh, om die wedstrijd goed in te kunnen delen, denk ik. En uh, ja, nou ja, het zou kunnen. Het is wel een echt dusdanig zwaar dat als je in de ja, vanuit de start te veel werk verzet... dat het dan uh, op kan breken in de finale. Maar ik verwacht niet dat zij die fout maakt. Is het voor Katie Compton trouwens lastig het idee dat ze nog nooit de wereldtitel heeft gewonnen? Nou ja, dan, uh, dan jaag je hem natuurlijk wel na en dan... Ja, als je al een keer bent geweest, dan heb je in ieder geval de rust uh, dat het niet per se moet, maar dat je het alleen heel graag wilt. Maar het kan natuurlijk ook juist enorm motiverend zijn om uh, voor je eerste titel te gaan. Dus ik denk niet dat het voor haar heel lastig is. Sanne van Paas, het lijkt wel een spelletje wie van de drie, hè? Ja, of misschien ikzelf, hè? Nee, ik denk uh, als je realistisch bent en kijkt naar de afgelopen weken, dan uh, komt een hele goede kaart. Marianne Vos, die heeft hem met... De verandering van het koers denk ik ook gewoon, uh, ja, dit is een haar voordeel veranderd. Dus uh, kijk, en Hanka, die zou ik vandaag rondkomen lopen, en ik denk dat dit nou een haar nadeel is en voorkomt en zij is ook niet zo heel technisch, dus dit is ook een haar nadeel. Dus uh, en in mijn voordeel, dus ja, we zullen zien. Sadda van Paasen was de laatste over het WK veldrijden voor morgen. En de kansen hebben we dan bij de vrouwen. Vitesse Roda eindigde vanavond in 5-2. Eerder hoorde u al Marco Verginkel, de maker van twee van de goals van Vitesse. Nu ging Roegruuten naar de trainer van Roda, Harm van Veldhoven. Ja, veel vreugde natuurlijk in de Gelderdoom, maar niet bij jou, Harm. Waar ging het fout? Ja, goed, waar ging het fout? Ik denk dat je vooral naar jezelf moet kijken. Je hebt het eerste kwartier uh, alles onder controle. Je, je speelt ze eigenlijk weg. Je hebt de kans om 2-0 te maken. En dan, uh, ja, goed, heeft het te maken met de nonchalance... Maar als je die eerste drie goals bekijkt... maar nou misschien bijna wel alle goals bekijkt... Ja, dat doe je vooral zelf. Ja, vooral een de omschakeling ging heel veel fouten. Ja, omschakeling dat niet alleen maar. Ook in bepaalde bouwennames, als je de strafschopfase ziet... Ja, dan kun je alleen maar zeggen, wat zijn wij aan het doen... als je ziet vanuit een corner die je hebt... en dan zo, als je dat hier laat wegdraaien en dat soort zaken hebt... Ja, dan, dan vraag je om klappen. Dus uh, daarin kun je dat niet toestaan. Ik dacht dat we dit ook al voorbij waren. Maar schijnbaar uh, denken wij toch al dat we daarin uh, toch al wat superieurder zijn. En uh, dat is absoluut niet zo. Op een gegeven moment was er een shot van jou op de bank... en ik zag enige verbijstering op je gezicht over hoe het allemaal liep. Had je dat ook, verbijstering? Ja, eigenlijk wel. Ik heb vandaag zoveel dingen gezien... dat heb ik uh, denk ik nu op de afgelopen dertig wedstrijden niet meer gezien. En dat kwam vandaag allemaal samen. En wat ik zeg, uh, als je kijkt naar de kansen... denk ik dat we evenveel hebben gehad... maar manieren zoals wij ze weggaven, ja, vond ik... Uh, ja, vond ik totaal geen niveau. Dus uh, dan krijg je klappen. Als je op deze manier zo speelt tegen elke ploeg, dan ga je eraan. En uh, ja goed, dan moet je vooral naar jezelf kijken. Dus er zijn altijd momenten waar je kunt zeggen, kijk hier kunnen we de 2-2 maken. Dan komt de 3-1. We kunnen ook daarin net na de rust de 3-2 maken. En dan valt meteen de 4-1. Maar je hebt dat ook over je heen geroepen. Dat heb je zelf gedaan. En uh, dan moet je niet te veel uh, excuses gaan zoeken. Verdiende overwinning voor Vitesse, kortom. Ja, als je het zo doet, dan is het absoluut verdiend. En ik denk dat we de mensen hier geholpen hebben om terug weer wat te lanceren. En uh, dat, uh, dat denk ik dat wij de aanleiding voor zijn geweest. Embrace Van Dazzled Kid was dat. Yedoka Esther Stam heeft in het Bulgaarse Sofia een wereldbekerwedstrijd gewonnen. De Nederlandse deed dat in de klasse tot 63 kilogram. In de finale verzoek Stam de Japanse Haruka Yasumatsu. En voor Stam was het de derde eindzege in een wereldbekertoernooi. Ik zie dat de spelers weer het veld opkomen in Eindhoven... waar Willem II bij rust met 1-0 voor staat tegen PSV. Hoe kan dat nou even uh, omdat uh, Biemans hem uh, erin kopte in de enige uh, mogelijkheid die hij binnen 2 heeft gekregen. Dat mag trouwens Rodriguez zich uh, aanrekenen. Ik ben even aan het kijken, want zie ik Rodriguez. Nee, die is eruit. Uh, want uh, Danny Koevermans is erbij gekomen, de maker in de laatste seconde van de gelijkmaker tegen FC Twente. En als ik het goed zie, ja, ik zie het goed, uh, gaat PSV gewoon met drie man achterin spelen met... Uh, uh, uh, Koevermans dus als extra spits naast uh, Berg. En achterin zie ik nog Manolev, Bauma en Pieters. En vlak daarvoor zullen dan Hutchinson en Engelaar spelen. En met z'n tweeën gaan ze al de spits in. Koevermans en Berg. Balbezit voor Toyvonen. 1-0 de voorsprong voor Willem II. Pieters aan de linkerkant de bal met Gravenbeek tegenover zich. Pieters nog altijd in balbezit. PSV veel kansen gehad in de eerste helft. Maar zeer matig in de afronding. Met name Engelaar heeft enige zeer grote mogelijkheden gehad. En ook Lens. Heeft uh, goede kansen gekregen. Maar uh, hij schoot ze er ook niet in. Vandaar die 1-0 voorsprong voor Willem II. De tweede helft is bezig. De klok staat nog op 45 minuten. Maar wij zien al dat het uh, zeker een halve minuut in de tweede helft is. Als uh, Davino de verhulste keeper van Willem II de bal kan ophalen. Omdat hij naast het doel is gegaan. Over de achterlijn en Verhulst gaat de bal in het spel brengen. Ik zie op mijn schermpje, uh, wat wij hier altijd uh, zo mooi hebben, kan ook niet anders bij PSV Philips. Een mooi tv-schermpje dat uh, Fred Rutte nogal zorgelijk kijkt. Het eerste balbezit is uh, van Koevermans en dat is goed. Via Manolev en Lens krijgt Koevermans hem terug. En dan is het kaatsen en dan lukt het net niet om de bal naar de linkerkant te krijgen bij het doodzak. is de terugspeelbal wat gevaarlijk uh, van uh, Veli Lampi. Uh, maar uh, levert dat uh, geen uh, gevaar op verder voor uh, Willem II in de verdediging. Danny Den Koevermans, hij krijgt een bosje bloemen. Want hij speelt zijn 250ste wedstrijd in de eredivisie. De supersub van uh, PSV. Uh, hij moet het gaan doen in de tweede helft. Vooralsnog is het nog altijd Willem II dat voorstaat. En nu de bal over kan nemen. En is het uh, Janga die de bal naar Lasnik speelt. Lasnik bal even terug naar... Uh, uh, wie was dat? Dat was die uh, Ippel, die uh, middenvelder. Maar dan is het uh, balverlies voor... Willem 2 zit uh, even kijken wat mensen zitten ertussen. Onder andere aan voor de Swinkels die licht geblesseerd is. Maar hij staat alweer, uh, loopt nog wel een beetje te hinkenpinken. Balbe zit eventjes voor Willem 2, maar niet voor lang. PSV in de achtervolging op Willem 2. Want PSV staat nog altijd met 1-0 achter. En die? He, he. zullen ze denken in Eindhoven. De gelijkmaker is daar. De voorzet is van Zuzak vanaf de linkerkant. En Ola Toivonen scoort zijn doelpunt. Een belangrijk doelpunt. Dat is de gelijkmaker in de wedstrijd tussen PSV en Willem II. En nu ben ik benieuwd of het zoals het zo mooi in het wielrennen heet... Drop en drover is. Je kijkt een beetje naar beneden. Als de Willem 2-spelers het hoofd een beetje laten hangen. Kijken hoe ze deze klap te boven komen. Als er balbezit is voor Willem 2. Na de aftrapbal gaat meteen de diepte in naar Hakkola. Hakkola heeft de bal gekregen in de buurt van strafschopgebruik van de zijlijn. Maar raakt hem kwijt aan Manolev. En Manolev gaat dan de bal naar voren spelen. Doet dat naar Lens. Lens, buitenkant rechtervoet. Probeert een medespeler te bereiken. Lukt niet omdat Berg iets te ver weg stond. Overname van Willem II aan de linkerkant van het veld. Pereira, bal naar voren. Hakkola niet in balbezit. Nee, PSV denkt we gaan het de tweede helft maar eens heel anders doen. Want PSV is er bovenop aan het gaan. Dat resulteerde in dat doelpunt. Goeie doelpunt. Voorzet van Zuzak. Doelpunt te maken. Toyfone 1-1 de stand. van de Moody Blues. Is het inderdaad drop en erover en niet? Nou, ik vrees inderdaad dat het uh, sprookje voor Willem II... toch wel snel uh, uit zal zijn. Het staat 1-1, maar PSV is uh, zoveel beter aan de tweede helft begonnen. Met name, moet ik toch zeggen, uh, onder uh, druk van uh, Koevermans... die net weer een prachtig paasje gaf op uh, Zoetzak. Uh, die kon de bal eigenlijk zomaar simpel langs de keeper Verhulst schieten... omdat Verhulst uh, de bal volkomen verkeerd timede... maar schoot de bal naast. 1-1, de stand nadat... Uh, Doelpunt de twaalfde dit seizoen van Toywonen Is het Willem II dat probeert in de aanval te gaan. Maar de bal gaat over de zijlijn. Halverwege de PSV helft is het Bauma die de inworp overlaat aan Erik Pieters. Pieters die net enorm op zijn falie kreeg van zijn ploeggenoten. Omdat hij een bal die gewoon naar voren naar een medespeler had kunnen spelen. Helemaal terug speelde op zijn eigen keeper. En het was opvallend dat hij daarvoor zo eigenlijk op zijn falie kreeg. Nu is Willem II weg aan de linkerkant. Is er een terugspeelbal? Lastige voor Isaac. En die laat hem van de borst uh, lopen uh, en uh, is het bijna gevaarlijk omdat uh, Lasnik in de buurt was. Nu is het uh, balbezit voor Gravenbeek aan de rechterkant van het veld. Probeert de bal voor te geven, doet dat heel redelijk. Richting tweede paal, Hoek Hakula krijgt de bal tegen zich aan, gekopt door Manolev. En dan gaat de bal over de achterlijn en mag uh, Isaacson de bal weer in het spel gaan brengen. 1-1 de stand, 53 minuten toch, terwijl 8 minuten in de tweede helft. Bal bezit Pieters. Pieters naar Hutchinson. Hutchinson uh, uh, probeert uh, een beetje snelheid te maken. En uh, doet dat nu met een lange bal naar Lens. Lens kopt de bal, maar staat buitenspel. Gevlacht tegen Vloten. Lens die ook nog een hele aardige mogelijkheid kreeg een minuutje geleden. En de bal vliegend in het uh, zijnet schoot. Hij kreeg ook weer op z'n uh, van Zuzak. Die uh, veel beter voor het doel stond. En heel graag de bal had willen hebben. Gebeurde niet. Nu is het uh, verhulst. De keeper van Willem II die de bal naar voren schiet. Wordt opgevangen door Hutchinson. Hutchinson uh, speelt de bal naar Engelaar. Engelaar naar de opkomende Manolev. Het uh, tempo ligt ook hoger bij PSV. Manolev mag ver komen. Het slechte bal van Manolev. Zegt, oh, die kan zo twee, drie man uitkiezen. En schiet hem dan naar iemand in het blauw met zwart en witte broeken. Oftewel Willem 2. Willem 2 in balbezit. Bal helemaal terug naar Verhulst. Een beetje lastig omdat hij opgejaagd wordt door Danny Koevermans. Maar schiet de bal naar voren richting Janga. Janga verliest het, komt hij wel. Van Bauma en via Toijfone komt de bal bij Manolev terecht. Manolev naar voren naar, uh, in uh, tweede instantie. Via Berg naar Engelaar. Engelaar wordt tegen de vlakte gewerkt. En krijgt de vrije trap mee. Halverwege de helft van Willem II. PSV heeft de vrije trap snel genomen. Bal gaat er diep in naar Lens. En dan is er nog net een voetje er tegenaan. In de verdediging van Pereira van Willem II. Het levert slechts een hoekschop op. Zoensak heeft veel tempo en haast. Wil dat doen vanaf de rechterkant. En gaat dat ook doen vanaf de rechterkant met zijn linkervoet. Daar komt die hoekschop richting eerste paal. Wie kan er koppen? Het is Swinkels die de bal wegkomt. Maar opgevangen door Toivonen. Toivonen bal weer voor. Richting Koevermans en richting Engelaar. Maar die bal komt niet aan. En dan kan er gecounterd worden via Pereira aan de linkerkant. Voor Willem II gaat nu over de middellijn. Schiet de bal dan naar voren. In het blauwe hinein. Want er staat helemaal niemand... ...van Willem II en de bal kan opgevangen worden door PSV. Doet dat via Pieters. Pietersbal naar Engelaar. We gaan zo dadelijk naar het nieuws van 10 uur. En dan zullen we in het laatste uur van langslijn zeker weten... of PSV inderdaad die drie punten die natuurlijk als ze die binnenhalen verdiend zijn. Want PSV is veel sterker. Maar PSV is nog niet langs Willem II gekomen. Wel langs zij door Toyfone in de eerste minuten van de tweede helft. Toyfone die nu balbezit heeft. Wij kijken naar een wedstrijd, een eenzijdige wedstrijd tussen PSV en Willem II. Met een stand van nog altijd 1-1. Langs de lijn Op één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 ...topsporten daarmee om. Luister morgenmiddag van kwart over twaalf tot twee. De perstribune. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.